Met het, het kabinet wil een derde land onder water zetten... als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. Het komt neer op ongeveer 100 hectare. Staatssecretaris Bleker verwacht dat hij tot een overeenkomst kan komen... met de Europese Unie en Vlaanderen. Het kabinet wilde eerst de Hedwiggepolder helemaal droog houden... vanwege verzet in Zeeland. Maar dat accepteerde Brussel niet. Bleker heeft langdurig met de Europese Commissie onderhandeld... over aanpassing van zijn voorstel... Maandag gaat Bleker naar Zeeland om het kabinetsbesluit toe te lichten. In de Tweede Kamer en in Zeeland is kritisch gereageerd op het besluit. PVDA, GroenLinks en D66 zijn niet onder de indruk van het plan van staatssecretaris Bleker en gedoogpartner PVV is tegen. De onderhandelaars Rutte, Wilders en Verhagen hebben vanmiddag overleg gehad met SGP-leider Van der Staaij. Dat gesprek was op het departement van minister Verhagen, bevestigen bronnen in Den Haag.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 Het Syrische leger heeft vandaag zeker vijf betogers doodgeschoten. Volgens de oppositie werden ze gedood bij demonstraties tegen het regime van president Assad. De oppositie had opgeroepen de straat op te gaan om te kijken of het Syrische leger zich wel houdt aan het staakt het vuren. Dat ging gisteren in en, is, en sindsdien is het leger gestopt met grootscheepse aanvallen. Het weer, het is vrijwel overal droog, ook morgenochtend bewolkt. Later op de dag meer ruimte voor de zon, voor dan zo'n 12 graden.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 ...zit zitten er al op te wachten. Ja, ja, ja, ik snap het ook best. Want nu al minder dan de Alex Cardino? Hij is speciaal voor ons een exclusieve mix gemaakt. Ga er maar voor zitten. Schenk maar een lekker drank in. Schrijf alle tafels en stoelen aan de kant. En waar gerust een dansje op. Wat zand voor het grootste voor? Hij is geopend tot aan 11 uur. Ben nu Alex Cardino in de mix. En dat had natuurlijk lekker af hoor, met die plaat van Otto Noos. Oeh, sweet. Dan zie het, hou me hier, op jouw wem. I okay.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 Thank <laughs> you. I still don't know Somewhere nobody must have um It's not just all my mine And it was your heart on the night I really thought it up this time Tonight We naderen alweer de klok van 11 uur. Dat betekent alweer een einde van twee uur lang de heetste Nieuwe beats, De allerlaatste nieuwtjes. En natuurlijk onze enige echte See It Party Guide. Mijn naam is JJK. En ik bedank jullie wederom voor het luisteren volgende week vrijdag. Vanaf 9 uur weer een nieuwe frisse fruit. Zie En nee, ik zeg, tot See It. Maak er een mooi weekend van.